Slam FM Foonfuck. Tien over half en half dus neem iemand in de zeik en zei, een Slam FM Foonfuck. Hoewel, uh, het is een beetje anders dan anders. Gisteravond hebben Leo en ik, je ochtendshow vriendjes, een hele dikke jonko geklapt. Oh, joint gerookt. Ja. Splif gezogen. Hoe je het ook wil noemen. Uh, dat wilden we een keer proberen. Om eens te kijken wat er zou gebeuren als ik Klettertje stond, een Foonfuck zou verzinnen en zou doen. Nou, uiteindelijk kwamen we in onze trip tot de conclusie dat kaarsenwinkels meer kaarsenwinkels in Nederland... heel veel problemen in dit land zouden oplossen. Ja, weet je, rare kronkels maken in je hoofd... als je knettertje stond en Misschien weet je dat zelf wel. Dus hebben wij een kaarsenwinkel gebeld... knettertje stond. En dit hele vage gesprek kwam daaruit voort. Zeg erbij... we waren stond, hè? Hou dat in je achterhoofd tijdens het luisteren naar deze van. Hallo, mensen rebeer, ik het Ja, goeiemorgen met Gaathuis. Hallo. Hallo. Hallo, u heeft een kaarsenwinkel, hè? Ja. U verkoopt kaarsen. Ja. Mag ik u daarmee van harte feliciteren? Ja, bedankt. Uh, want ik vind, dus persoonlijk, maar dat is mijn eigen mening, dat er te weinig kaarsenwinkels in Nederland zijn. Ja. En u hebt er een. Ik heb een. Dat, dat vind ik fantastisch. Wat, weet u wat het is? Misschien bent u dat wel met me eens. Met ja. meer carsonwinkels in Nederland zou ons land er een stuk vrijdeliefender en fijner bij liggen. Vind u... <coughs> u ook niet? <coughs> Hoe is er verder mee? Hoe is uw naam? Gaardhuis. En waar komt u vandaan? Ik kom dus zelf uit mijn moeder. Nee, waar woont u? u oh, Utrecht. Oké. Okay. Daar zit u toch met uw carsonwinkel? Ja. Hippie Heart Candles. Heb je ook hard kendels, Harde kaarsen, heb je die ook? Nee. Alleen zacht, toen. Um, ah. Maar heeft u ook dat, dat als u dus dat voetbalgeweld ziet, grensrechters die in elkaar getrapt worden, politiek die alles kapot bezuinigt, dat u denkt: Nou, ik ben blij dat ik dus een kaarsenwinkel heb. Ik zou ook geen handen kopen, de werk. Maar vindt u het dan niet fijn dat u een kaarsenwinkel hebt in deze. Oude, donkere, barre, agressieve en bovendien onveilige tijden. Ja, het is wel mooi. Ik heb weer anders werk. Ja nou, maar ik wilde gewoon even weten dat u dat ook fijn vond. want ik vind dus dat er te weinig kaarsenwinkels in Nederland zijn momenteel. Dat, dat er veel meer mensen de kassenwinkels zouden moeten beginnen. Dat zou de wereld een stuk mooier maken om te beginnen in Nederland als aangevaarde koude kikkerlunch. Ik moet aan werk weer. Ja, u moet natuurlijk kaarsen verkopen. Ja. Dat moet u weer gaan doen. En dat doet u hartstikke goed. Mag ik dat even vertellen tegen u? Mijn waardering kaarsenverkooptechnisch uitspreken? Hoi Delft. Richting uw persoontje hoor, want u bent goed bezig. Hey, u bent een goed mens. Hey, hey, ik spreek met Dolf Jansen. Dolf Jansson? Ja. Hoezo? Daar lijkt u op. Nou, bedankt. Ik u een beetje complimenteer hoor, met uw kaars, Winkel. En u mij vergelijken met die uitgemergelde, hardlopende, slechte grappenmakende cabaretier. Oh, dus je bent er wel. Nee. nee. Helemaal niet. Ik ben Dolf Jansen niet. je kunt wel, Ja, u hebt een kaarsenwinkel. En daar wilde ik u even mee complimenteren. Want het zijn de kaarsenwinkels in Nederland die het nog enigszins draaglijk maken om hier te blijven wonen. Gaat goed, hè? Ja, lachen, hè? Nou. Nou, Gaat u maar weer gauw kaarsen verkopen! En, en, en, en veel plezier! Ja, u ook, met uw kaarsen! Dat zouden en, veel meer mensen moeten doen! Zeg maar, zeg maar, goeie! Wat u zegt, ja! Oké. Okay. Dag! Dag! Met uw kaarsen! Wat? Met uw kaas uh, <laughs> Hahaha! Uh. <laughs> Oké, als je hem bedankt toch? Doei! Doei! Slamatem, phonefuck!